6 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Minister Verhagen noemt Roemers uitspraken over EU-boetes diep triest. Julian Assange krijgt asiel in Ecuador. En internetbankieren bij ABN Amro, gevoelig voor fraude. Minister Verhagen van Economische Zaken en zijn Duitse collega Reusler... hebben afstand genomen van de uitspraken van SP-leider Roemer over Europa. Roemer zei dat hij een eventuele boete... wegens overschrijding van de Europese begrotingsregels niet zal betalen. Verhagen noemt die opmerkingen diep triest. Volgens hem vraagt Roemer zo om problemen... omdat je landen als Griekenland als het ware het excuus geeft... om harde begrotingsafspraken ook niet na te komen. Wie dat zegt, kijkt niet verder dan zijn neus lang is, aldus Verhagen. Nog Reusler, die op bezoek was in Den Haag, benadrukte dat gemaakte afspraken moeten worden nagekomen. Volgens hem is het lichtzinnig om je niet aan de regels te houden. Julian Assange krijgt politiek asiel in Ecuador. Assange is de oprichter van Wikileaks Hij vluchtte in juni naar de ambassade van Ecuador in Londen... om te voorkomen dat Groot-Brittannië hem uitlevert aan Zweden, waar hij wordt verdacht van verkrachting. Assange is bang dat hij daarna in Amerika terecht moet staan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 Internetcriminelen kunnen sommige betalingstransacties onderscheppen... en zo geld doorsluizen naar hun eigen rekening. Stellen onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen... vanavond in het televisieprogramma Nieuwsuur. De fraude werkt alleen als ABN-klanten het digitaal betaalapparaatje... de Identifier 2, via een USB-kabel aan hun computer hebben gekoppeld. De fraude wordt gepleegd door kwaadaardige software... op de computer van de klant te installeren. Klanten die de Identifier 2 niet aan hun computer hebben gekoppeld... lopen geen gevaar. Op een militaire basis in Pier in België is een F-16 neergestort. De piloot die kon op tijd met zijn schietstoel het toestel verlaten. En hij is ongedeerd, zegt de Belgische politie. Ook op de basis is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de crash is nog niets bekend. Ook over de schade op de basis kon de politie niets zeggen. De basis ligt zo'n 40 kilometer ten zuiden van Eindhoven.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 In het zuiden van Afghanistan is een helikopter met NAVO-militairen neergestort. Alle elf inzittenden zijn om het leven gekomen: zeven Amerikanen en vier Afghanen. Oorzaak van de crash in de provincie Kandahar is nog niet bekend. Taliban hebben gezegd dat zij de helikopter hebben neergeschoten.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 Volgens de getuigen ging de politie in Noordwijk hardhandig en agressief te werk. Het is niet duidelijk wat de inhoud van de ingediende klacht is. De wereldwijde vraag naar goud is afgelopen kwartaal gedaald... tot het laagste punt in twee jaar tijd. En dat komt dan vooral doordat er minder vraag is naar goud vanuit China en India. Volgens de brancheorganisatie World Gold Council... komt dat onder meer door de afzwakkende economie. De vraag naar goud zakte met 7 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Wel lag de goudprijs gemiddeld 7 procent hoger dan een jaar eerder. Ajax-middenvelder Vernon Anita gaat naar Newcastle United. Amsterdammers krijgen 8,5 miljoen euro voor de speler... die als 16-jarige zijn debuut maakte in het eerste elftal. Anita had bij Ajax nog een contract tot medio 2014.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 Op de meeste plekken zijn de rijstroken wel weer vrij... dus de files zijn aan het oplossen. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkem, daar stond een hele lange file. Nu nog 5 kilometer tussen Alblasserdam en Sliedrecht-West. De rijstroken zijn daar weer vrij. Maar nog niet op de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Daar staat tussen Knopend Rijnsweert en de afrit Maarn 15 kilometer stil. Na een ongeluk is de rechte rijstrook dicht. Verkeer van Utrecht naar Amersfoort en Zwolle... kan beter omrijden via Hilversum over de A27 en de A1.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 Zes over zes, goedenavond. Internetbankieren hoort veilig te zijn. Hackers ontdekten dat dat niet het geval is bij ABN AMRO. En wezen de bank op het digitale lek. Daar niet, zei de bank. Kan wel. En vandaag tonen de hackers aan hoe dat kan. Hoe hoort het zo? We beginnen met de Haagse politiek, met de Haagse campagnepolitiek. Een Europese boete betalen als Nederland de begrotingsnorm van 3% niet haalt? Over my dead body, zei SP-leider Roemer vanochtend. Hij legt nog eens uit waarom hij dat niet wil. Nou, Omdat ik duidelijk wil maken dat wij eh, nooit in de politiek... de omstandigheden waarin we leven buiten spel moeten zetten... omdat er ooit ergens eens een regeltje is afgesproken. Maar u kunt wel zeggen, van ja, dan ga ik die boete gewoon niet betalen... maar.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 om te zeggen van, nou, nu moet er wat gebeuren. Emile Roemer, eerder vanmiddag in Amsterdam. Hij sprak met politiek verslaggever Marcel Bril. Marcel, je bent er nog steeds daar. Uh, als we even terugkijken op die uitspraken van Roemer... hoe realistisch is wat hij zegt, kan het? Nou ja, het is niet zo maar, uh, dat je heel makkelijk onder die afspraken uit kan komen. Ik vroeg het ook aan hem. Uh, er zijn internationale afspraken gemaakt. Nou, Roemen die reageert erop door te zeggen van ja, maar ja, ik kan de andere landen dan uiteindelijk wel gaan overtuigen. En ik denk dat ik een goed verhaal heb. Maar de ultieme consequentie die je zou kunnen trekken uit de EU stappen als je dan uiteindelijk toch zo'n uh, boete uh, zou krijgen. Ja, die wil hij dus weer niet nemen. Dus het is een dreigement waarvan het nog maar de vraag is uh, of uh, die uiteindelijk ook waargemaakt wordt. Maar ja, Roemer. Die zegt dat hij zo in de aanloop na de verkiezingscampagne, of na de verkiezingen moet ik zeggen, want de campagne die is al begonnen, duidelijk wil zijn waar die staat. En in die campagne was het natuurlijk logisch dat na dit soort uitspraken er heel veel kritiek zou losbarsten op deze opmerkingen. Ja, dat klopt. Ja. ja, we hoorden net al in het nieuws, vicepremier of demissionair vicepremier, Maxime Verhagen noemt de uitspraken diep triest van Emu Roemen. Maar ook de uh, politieke uh, partijen die reageren, die uh, laten dit natuurlijk niet uh, onbenut, deze mogelijkheid. Alexander Pechtold van D66, de grootste pro-Europese partij, die is ook het felst en het kritischst. Hij zegt het is gevaarlijk en populistisch wat hij zegt. Maar ook de regeringspartijen CDA en VVD die uh, zeggen uh, dat ze dit geen goed idee vinden, ze reageren afwijzend, laten we eerst maar eens luisteren naar CDA-leider Sibrand van Haasma Buma. Hij mag wijzen naar Europa als de grote boeman, maar hij is het gewoon zelf die de keuze maakt om nu geld te gaan uitgeven wat er niet is. En dan moet je dus niet naar Europa gaan wijzen als degene die het je verbiedt. Nee, dan moet je zelf zeggen, ik maak die keuze. Het CDA vindt dat niet verantwoord en wij zullen dus die keuze niet maken. De SP zegt, wij willen het tekort laten oplopen. Dit is precies de manier het tekort verder laten oplopen. Dit is precies de manier waarop Griekenland... en later andere landen in de problemen kwamen. Zichzelf in de problemen brachten en ook ons daarmee in de problemen brengen. Dus ja, dan zie je eigenlijk, dit is gewoon het recept... waarmee de SP van Nederland een tweede Griekenland wil maken. En dat was Mark Harbers van de VVD. Marcel, betekent dit nou dat Roemer alleen staat? Nou ja, Hij heeft in ieder geval heel weinig medestanders, behalve dan Geert Wilders. Al vindt hij weer dat de SP niet uh, ver genoeg gaat. Dus in deze opvatting staat hij wel redelijk alleen. Al moet ik uh, nog wel even afwachten hoe het allemaal gaat uh, uh, na de verkiezingen. Uh, want bijna niemand wil nu al vooruitlopen op wat het betekent... voor een eventuele samenwerking met de SP. De SP die overigens op dit moment heel erg groot is in de peilingen. Uh, in de meeste is hij gewoon de grootste, de Partij van Emile Roemen...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 Onderzoekers van de Radboud Universiteit hebben aangetoond... dat het apparaatje waarmee je via ABN AMRO kunt internetbankieren onveilig is. Dat blijkt uit een reportage die Nieuwsuur vanavond gaat uitzenden. In die reportage is te zien hoe de onderzoekers uit Nijmegen... een betalingsverzoek manipuleren. We vragen de onderzoekers om 1 euro over te maken naar een willekeurige rekening. Maar die internetbetaling te manipuleren... zodat een veel groter bedrag op de rekening van de crimineel terechtkomt. Karel Orenstein, verslaggever bij Nieuwsuur. Karel, zo'n apparaatje heet een identifier, niet waar? bij IBM Roo? Wat is, wat is er mis mee? Kijk, er zit een hele simpele softwarefout in. En die softwarefout zit er al heel lang in. Dit is de Identifier 2. En als je die Identifier 2 via een USB-kabel koppelt met je computer... dan kan je weliswaar sneller betalen. Maar de onderzoekers van de Radboud Universiteit hebben nu aangetoond... dat dat gewoon onveilig is. En geldt dat voor, voor de beide types? Nee, je hebt de identifier 1, dat is de eerste. Die is ouderwets, wordt nog wel eens gebruikt. Maar die heeft het probleem niet. Als je deze identifier niet aan je computer koppelt... is er ook niks aan de hand, is het ook veilig. Um. Heeft de bank, vraag je dan af, dat apparaat wel voldoende getest? Nou, Dat antwoord is ondubbelzinnig. Ze hebben hem gewoon niet goed getest. De onderzoekers van de Radboud Universiteit hebben het apparaatje opengeschroefd... en kwamen er eigenlijk heel erg snel achter dat, dat, uh, ja, dat daar, zoals ze zelf zeggen... echt een blunder in zit. En dat is die, uh, die grote softwarefout. Opvallend is, uh, Tim, er zijn 2,5 miljoen Identifier 2 uitgedeeld aan de klanten. En er zijn maar liefst 500.000 mensen die hem gekoppeld hebben aan een computer via zo'n USB-kabel. Maar ik begrijp ook dat deze onderzoekers dat al een tijdje geleden hebben ontdekt... en ook toen ook de problemen hebben aangekaart bij ABN AMRO. Zeker, ze hebben de ABN AMRO een half jaar geleden ingelicht. ABN AMRO heeft een aantal stappen gedaan. Ze hebben 100.000 Identifier 2 hebben ze afbesteld. Maar de klanten zijn dus niet geïnformeerd. En... Uh, vanavond willen ze in onze uitzending ook niet reageren. Ze komen met een schriftelijke reactie en zeggen daar opvallend in dat het veilig is. Wij tonen in de reportage aan dat je makkelijk 1 euro overmaakt en dan 10 euro kan wegsluizen. Kan ook 100 euro, dat je 1000 euro wegsluist. ABN zegt het is veilig, maar het is niet veilig. Dat toont de radboud aan. En het opvallende is ook nog: als je vandaag naar de ABN gaat en zegt ik wil graag een nieuwe identifier, dan krijg je gewoon dat gevraagde exemplaar gewoon mee. Maar de bank houdt bij stuk, die zeggen het kan niet, gebeurt niet, het is veilig. Nou, tussen de regels doorgeven ze wel toe dat het niet goed zit... maar ze koppen in ieder geval met het verhaal, het is nog veilig... en ze zeggen dat ze allerlei sensoren hebben ingebouwd, dat ze het kunnen zien... en als u uw geld kwijt bent, krijgt u het ook nog terug van de ABN AMRO. Maar goed, dat betalen natuurlijk de klanten van de ABN AMRO zelf... en het is een overheidsbank, dus... Uiteindelijk betaalde zelfs de belastingbetaler het geknoei van de ja, ABN. Ja, je hebt natuurlijk klanten die zich thuis zich nu afvragen... kunnen we nog wel veilig internetbankieren? Je kan zeker veilig internetbankieren met zo'n identifier... maar je mag hem dus niet aan je uh, computer koppelen met een USB-kabel. Dat zou ik niet doen. Ik ben niet de adviseur van de ABN AMRO. Zelf zou ik die kabel zo snel mogelijk weghalen. Karel Oorstein van Nieuwsuur vanavond je reportage. Dank je. Ze kijken vreemd op bij het Hunibedcentrum in Drenthe. Een 6000 jaar oude schuur, althans een replica daarvan, bij de ingang is gestolen. We bellen straks met de directie wat nu. Eh, wat nu? Zwaar, wat mag de automobilist zich afvragen? Uh, nou ja, in ieder geval kan die beter niet in de file op de A28 gaan staan... tussen Utrecht en Amersfoort. In de rest van het land lossen de files wel op, maar daar nog niet. Er is een ongeluk gebeurd tussen de Uithof en de afrit Maarn. 9 kilometer file, de rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan het beste via Hilversum over de A27 en de A1. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk. De NWS heeft twee verslaggevers in Syrië en dat is geen uh, al te veilig klus. Uh, dat blijkt de afgelopen tijd al meer dan tien Syrische journalisten... die met name die werden gedood in de afgelopen maanden. En wat zegt nu de organisatie Journalisten Zonder Grenzen? Niet alleen internationale, maar ook lokale journalisten... moeten in Syrië vrij hun werk kunnen doen. Een verslaggeefster van het regeringsgezinde Al-Aqbariaja... werd vanmorgen vrijgelaten. Zes dagen lang was ze met dat team vastgehouden... Door door het Vrije Syrische Leger. Een verslag van correspondent Sander van Hoorn. Vanmorgen vroeg een emotioneel weerzien met collega's. Jarasalai zat zes dagen vast met drie collega's. Het was vreselijk, zegt ze. Elke tien minuten vertelde ze dat ik vermoord zou worden... omdat ik van de Syrische televisie ben. Ze werd ontvoerd door het Vrije Syrische to leger... toen ze op reportage was voor haar televisiestation. Our, our you know. they, they Eén collega is vermoord, vertelt ze. Niet één kogel en gebruikte ze, maar zestig. Onze chauffeur ja. heeft het gezien. In een YouTube-filmpje dat na een paar dagen verscheen... vertelde ze dat hij om het leven was gekomen... tijdens een bombardement van het regeringsleger. Dat moest ik wel zeggen, vertelt ze. En inderdaad is het zo'n YouTube-filmpje... waarin het slachtoffer weinig keuze lijkt te hebben. Maar toch, de vraag wat is waar begint al hier. Al-Ikhbariye wint er geen doekjes om. Met filmpjes van behulpzame of juist heldhaftig oefenende soldaten... laten ze duidelijk zien hoe de wereld volgens hen in elkaar zit. Ook het nieuws is pure propaganda. Ze zeiden gewoon dat we lie. En ik was zo. Like, uh... Al Jazeera liet ook, bijvoorbeeld. De ontvoerders spraken me daarop aan dat we liegen. Ik zei dat als wij liegen, Al Jazeera ook liegt. Ik vertel gewoon wat ik wil. En ik vroeg ze op mijn beurt... zouden jullie me voor een reportage hebben binnengelaten? Ik wilde wel. Je ziet het vaak. Media wordt in tijden van oorlog een wapen. Journalisten worden vervolgens een doelwit. Pro-regime journalisten worden ontvoerd en vermoord in Syrië. Maar anti-regime journalisten worden al sinds jaren dag opgepakt en gemarteld. Journalistenorganisaties vinden dat journalisten van welke kant dat ook en wat ze ook zeggen, hun werk moeten kunnen doen. Yara is dat zeker weer van plan. I'm going to continue my work. I have to go first to have enough sleeping. Because it was like. Iets veranderen zal ze niet. Wat ik te horen krijg, dat is de waarheid. Ik ben er voor 100% van overtuigd dat ik aan de goede kant sta. Ik ben voor 100% zeker dat ik aan de goede kant sta. Ik denk dat ik aan de goede kant sta. En ik Het nieuws gaat door een verslag vanuit Damascus van Sander van Hoorn.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 With somebody to retrieve my long lost soul. With somebody to retrieve my long lost soul. Liana La Havas met Age. Gaan we naar Den Haag, want daar ontving de missionair minister van Economische Zaken... Maxime Verhagen zijn Duitse ambtgenoot Reusler. En daar ging het natuurlijk over uh, Emil Roemer en zijn uitspraken. Die belachelijke boete, leg dat maar eens uit aan je Duitse collega. Meneer Verhagen heeft u uw collega gewaarschuwd voor Emiel Roemer? Ik heb hem uh, niet gewaarschuwd voor, uh, voor collega Roemer. Uh, maar uh, de Russen was natuurlijk wel uh, ook benieuwd... naar uh, de ontwikkelingen met betrekking tot uh, de verkiezingen. Uh, en uh, ik heb hem uh, inderdaad gewezen op het feit dat... Uh, een van de kandidaten uh, voor de parlementsverkiezingen, de heer Roemer... dat hij uh, uh, allerlei uitspraken heeft gedaan over... Uh, uh, over de onzinnigheid van, van boetes ten aanzien van de 3% eisen uh, Kijk, we hebben afspraken gemaakt om ervoor te zorgen... dat de Europese landen hun overheidsfinanciën op over orde krijgen. Economie versterken. En als je ja zegt, uh, die afspraken uh, die hebben we wel gemaakt... maar die vind ik onzin als, als, als uh, potentiële uh, uh, ja, uh, winnaar van de verkiezingen... althans, zo claimt hij dat zelf... Uh, dan is dat natuurlijk tegelijkertijd voor landen als Griekenland... een compleet excuus om uh, al die afspraken verder maar uh, naast zich neer te leggen... om verder maar met de pet na te gooien. Bedoel, wij hebben nu vandaag ook gesproken over hoe kunnen we ervoor zorgen... dat Griekenland zich hard aan de afspraken gemaakt hebben. En dat doen we niet omdat we Griekenland willen pesten... dat doen we niet omdat we Nederland willen pesten... Dat doen we omdat dat noodzakelijk is voor de versterking van onze economie. Dus als je zegt die afspraken zijn onzin, dan gaat dat ten koste van de economie in Nederland... die juist het geld moet verdienen door de export van haar producten in, in Europa. En wie dat zegt, die kijkt dus echt niet verder dan zijn neus lang is. Um, en dat kost gewoon banen en inkomsten in Nederland. En die vind ik dus uh, ja, het wel ook nodig dat... Uh, uh, mijn collega Russeler weet dat dit soort gedachten in Nederland blijkbaar ook leven. Maar wat vindt u van die uitspraken van Roemer? Nou, ik vind dat het uh, echt, uh, uh, zeker als je in een tijd uh, probeert ook landen als, uh, als Griekenland te houden aan de afspraken die, uh, die we gemaakt hebben. Vind ik het, uh, uh, vind ik het echt uh, uh, bijna vragen om, uh, om problemen. Uh, maar ik vind het uh, met name uh, echt uh, dieptriest dat als wij hier strijden... voor behoud van werkgelegenheid, voor uitbouw van onze economische groeimogelijkheden... dat je zegt die afspraken die dat uh, moeten realiseren, die, die, daar kun je maar met de pet naar gooien. Ja, Roemer die vindt de geldboete uh, belachelijk. Uh, ja, vindt u zijn uitspraken belachelijk? Ik vind uh, dat, wij, uh, dat wij afspraken die wij maken om uh, onze economie te versterken... Dat, uh, uh, dat we die moeten nakomen. En dat doe ik niet omdat ik uh, vervelende maatregelen uh, uh, dat ik die nastreef... maar omdat ik uiteindelijk onze banen en inkomsten voor de toekomst veilig wil stellen. Dus ik vind dat hij uh, banen en inkomsten van de toekomst op het spel zet. De missionair minister Verhagen van Economische Zaken van CDA. Peter Blok, die sprak met hem. En dan gaan we aan het eind van dit NMS Radio 1-journaal op zoek naar een schuur. En dat gaan we doen met Harry Wolters. Goedenavond. Goedenavond. U bent adjunctie-directeur van het Hunebedcentrum in Borger, in Drenthe, waar een complete schuur is gestolen. Wat voor schuur, eh, over wat voor schuur hebben we het? Ja, een schuur is een groot woord. We hebben het over een zogenaamde graanspieker. Dat is een klein gebouwtje op, op palen waarin de prehistorie graan werd opgeslagen. Hij is ongeveer 2 bij 2 en 3,5 meter hoog. Dus het is redelijk beperkt als het gaat over schuur. Het is een graanschuurtje. Okay, graanschuurtje. maar toch, een, een, een speaker, zei je? Wat, wat, wat ja, is dat? Ja, zo, zo? dat is de officiële naam van zo'n uh, zo, zo zo ding, zeg maar. Uh, in de prehistorie werden die veel gebruikt. En uh, dat was de, de manier om uh, graan op te slaan, zodat ook muizen en ratten er niet bij konden. Dat was een vrij ingenieurs bouwwerk. En een jaar of acht geleden hebben wij daar een replica van gemaakt. En dat was een heel groot project met allemaal experts en specialisten. En nou, allemaal precies op de manier zoals ze het in de prehistorie ook hebben gemaakt. Ja, laten we daar wel met enige eerbied over praten over zo'n ingenieuze graanspieker, want die ja, werd dus gebruikt ja. in de tijd dat in Drenthe de landbouw ontstond, de hunebedden werden gebouwd. Heb je voor jullie museum staan en nou is hij weg. Wat is er gebeurd? Ja, dat was heel bijzonder. Ja, wisten wel maar wat er gebeurd is. Wat in ieder geval gebeurd is, is dat hij weg is. Ja, wanneer merkt u dat? Uh, Gisterenmiddag om een uur of drie kwamen een aantal medewerkers uh, die op de parkeerplaats uh, waar had op, uh, op rapen waren, die zeiden ja, de graanspieker is weg. Ik zei, dat kan toch niet? Onmogelijk. Maar ja, toen ik ging kijken was hij inderdaad gewoon verdwenen. Maar dat is geen ding wat je achter op je fiets meeneemt. Nee, absoluut niet. Het is, uh, ik denk dat hij al met al meer dan duizend kilo weegt. Dus dat is uh, heel professioneel gebeurd. En wat zijn de sporen? We zien in ieder geval dat er wat... Uh, ja, wat, wat, wat noem je dat? Sporen van een trekker of zo uh, in ieder geval. Dat is wat je ziet. Maar we hebben intussen ook gehoord van iemand die het heeft gezien. En gisterochtend om kwart over zes is er een dieplader gesignaleerd met een takel erop. En uh, nou, aangezien het om kwart over zes in de ochtend was. Uh, ja, dan moeten ze dus om een uur of vijf s ochtends. Uh, heel professioneel met diepladers en takels dat ding hebben weggehaald. Dan weten we dus wat en wanneer, maar uh, wie en vooral waarom. Ja, nou wisten we dat maar. In eerste instantie denk je misschien een stunt, maar ja, dat is ook wel heel vroeg in het jaar. <laughs> Dan denk je misschien een studentenstunt, want alle studenten zijn weer aan de slag. En ja, dat zou, weken. dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Wat Het, denk het je? zou allemaal kunnen. En, en voor de rest, ja, ik zou niet weten wat iemand ermee moet, want uh, je kunt het niet verkopen. Je kunt het niet op, uh, op, op, op een of andere veilingssite uh, zetten, want ja, het is een eenmalig... Schuurtje. Het is niet zo dat je dat overal ziet. Het is een uniek ding. En ja, iemand heeft er toch wel heel veel tijd en ook geld voor over gehad, want zo'n diepladen kost nog wat, Die dus je wel huren, om dat dus te verslepen. Dus ja, het is voor ons echt een, een razel. Heeft het enige waarde, deze graanspieker? Nou ja, het project ooit, acht jaar geleden, heeft ongeveer 10.000 euro gekost. Maar daar komt een allerlei specialisten en zo bij. Maar het is gemaakt van natuurlijke materialen, van hout, riet, leem, eh, wilgetenen. Dus ja, op zich heeft hij een waarde van, van nul, lijkt me. <lacht> Maar om opnieuw te bouwen, ja, dan, dan ben je natuurlijk wel weer het geld kwijt... om al die mensen bij elkaar te halen om het opnieuw te bouwen. Maar ik zou niet weten wat je daarvoor zou kunnen vragen. Is de politie op zoek naar deze gaspukken? Ja, zeker, zeker. Ja, we hebben een ingeschakeld. Die uh, heeft ook proces verbaal gemaakt. Dus het is al officieel uh, een diefstal. En uh, ze zijn op zoek. Dus uh, ja, ik hoop dat er wat uitkomt. Want we willen hem natuurlijk graag terug. Maar ik denk wel dat als je dat ding versleept en, en je takt hem op... en je, je rijdt ermee en dat trilt... Uh, ja, al die keilin in die wanden, ja, ik, ik vrees het ergste. Ik denk niet dat we hem in uh, ook al zelfs hem terugvinden. Dat hoop ik natuurlijk. Dat, uh, ik verwacht niet dat hij in ongeschonden staat is. U, u kunt hier niet om lachen? Nee, nee, absoluut niet. Het is natuurlijk wel... Uh, ja, je kunt boos worden. Het is meer verbaasd eigenlijk dat, dat je überhaupt zoiets ziet. Dat het gebouwtje staat er niet meer. Hoe kan het? En uh, nee, nee, lachen is, is, is zeker niet aan de orde. En dan zeg ik, als het een grap is, dan, als je dan een beetje held bent, dan neem je hun bed mee. Ja, nou ja, dat, dat zou nog eens een prestatie zijn. Dat is natuurlijk een gewicht van hier tot vinden. Maar ja, dan, uh, dan ga je nog wel verder dan een criminele actie. Want dan heb je het over nationale monumenten die, die worden gesloopt. Dus uh, dat, dat, dat hoop ik toch zeker niet dat dat gebeurt. Dit is een replica, hè? Niet, niet, niet een echte. Voor ons als unibed Centrum heeft het een grote waarde. Aan nou, Unibed, dat zou natuurlijk wel het toppunt zijn. Uh. Het signalement is duidelijk. Een hut van leem, klei, hout en riet op vier palen. Een graanspieker, zo heet zo'n ding. En uh, Harry Wolters, adjunct directeur van het Hunnebedcentrum in Borgen in Dente... is op zoek en hoort graag van u. Ik dank u hartelijk, uh, meneer Wolters. Oké, okay, graag gedaan. En dat brengt ons bij het eind van dit Radio 1-journaal. Joost Eermans met Avondspits. Goedenavond, Joost. Tim, een hele goede avond. Uh, met de hittegolf die eraan komt, trekt Nederland massaal naar het strand. Misschien jij ook wel. Uh, Geen hittegolf, schreeuwt Gerrit, Gerrit Hiemstra. Komt hij binnenlopen? Oh. Een hittegolf. Heeft hij net laten weten, is Piet uh, als pas vijf dagen op rij uh, tropische oh. temperaturen plaatsvinden. Ah, nou, we willen drie dagen, te... pardon. Drie dagen. Drie dagen zegt Gerrit dat nu? Ja. ja. Dan is dat meteen bevestigd. Gerrit, bedankt. Gaat de stelling ook nope. meteen de prullenbak in. Uh, nee hoor, dat, dat valt mee. <laughs> een plaatje, Joost. een plaatje, dat mag tegenwoordig op Radio 1, begrijp ik. Um, ik, ik wou alleen zeggen, het wordt warm. Uh, mensen gaan naar het strand. Gerrit, dat klopt tot, tot Ja. Tot dus Mooi, dat is mooi en, en fijn nieuws. Het is alleen ook slecht nieuws en dat zegt de reddingsbrigade. Die zegt, wees zeer alert op kinderen, met name jonge kinderen. Ze kunnen vaak niet zwemmen en ik wil uh, niemand bang maken. Maar bij jongens tussen de twee en de vijf jaar is verdrinking de voornaamste doodsoorzaak. Er verdrinken vijftig kinderen per jaar. En daarom zegt ook de reddingsbrigade, het is Echt zeer zaak om alert te zijn op het strand. Dat er let op: dit jaar al duizend kinderen, meer dan duizend kinderen, vermist raakten uh, op het strand. En gelukkig kwamen de meesten bijna allemaal gelukkig terug bij de ouders. Maar het kan heel goed misgaan en dan ben je, ben je heel erg de klos. Daarom zeg ik, het is. Heel belangrijk dat kinderen hun oude, uh, ouders en kinderen op, op zwemles doen. Maar waarom zou dus het ouderwetse schoolzwemmen niet weer verplicht worden gesteld? Dan weet je zeker dat alle kinderen goed zwemles krijgen. En dat redt levens. Um, ik hoop dat u het met me eens bent. Het is in ieder geval de stelling van deze dag. Schoolzwemmen moet verplicht worden. Bel mij op 0800 1121. Of doe dat via hashtag Eerdmans, hashtag schoolzwemmen of hashtag WNL. We gaan praten met de reddingsbrigade en ook met uh, de Raad voor de, voor de Basisscholen. Kijk hoe zij er tegenaan kijken. Ik hoop dat u ook Meedoet. 0800 1121. Bent u met me oneens, mag het ook. Schoolzwemmen moet verplicht worden. Ik hoop dat u meedoet. Gerrit Himster luistert mee. En, en Tim Overdijk waarschijnlijk ook. Dus uh, tot zo allemaal bij Avondspits van WNL na het NOS-journaal. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie.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 Mako. cartridges en toners bij twee stuks van hetzelfde product... altijd 10% korting. Radio 1, het NOS-journaal. Mijn naam is Freddy van Tijn. Het is twee minuten over half zeven. De Verenigde Naties beëindigen de waarnemersmissie in Syrië. De Franse ambassadeur bij de VN Aro, die deze maand ook voorzitter is... van de VN-Veiligheidsraad heeft dat bekendgemaakt. Aro zei dat de omstandigheden er niet naar zijn om het mandaat te verlengen. De waarnemersmissie loopt zondag af. Internetcriminelen kunnen in bepaalde gevallen betalingen via internet bij ABN AMRO onderscheppen. En zo geld doorsluizen naar hun eigen rekening. Dat stellen onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen vanavond in het televisieprogramma Nieuwsuur. Gebruikers moeten het apparaatje voor de beveiligingscode, de zogenoemde identifier, niet met een USB-kabeltje aan de computer koppelen.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 En Julian Assange krijgt politiek asiel in Ecuador. Assange is de oprichter van Wikileaks. Hij vluchtte in juni naar de ambassade van Ecuador in Londen... om te voorkomen dat Groot-Brittannië hem uitlevert aan Zweden. Daar wordt hij verdacht van verkrachting. Assange is bang dat hij daarna in Amerika terecht moet staan... omdat Wikileaks honderdduizenden geheime documenten heeft onthuld. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Gerrit Hiemstra. Het is lekker weer, 21 à 22 graden in het noordwesten, zo'n 25 graden in het zuidoosten. En vanavond dan blijft het droog, opklaringen. Vannacht drijven er wat wolkenvelden binnen en de temperatuur zakt naar een graad of 15. Morgen is er eerst bewolking, maar morgenmiddag vanuit het zuiden steeds meer zon. Het wordt morgen wat warmer dan vandaag, 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 29 graden in het zuiden. En ook voelt het morgen duidelijk broeieriger aan dan vandaag.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 ANWB Verkeersinformatie. Het oplossen van de files gaat op de meeste plaatsen vrij soepel nu. Er zijn wel twee uitzonderingen. Op de A12 Den Haag richting Utrecht daar is een ongeluk gebeurd. Tussen Zevenhuizen en Reewijk staat 6 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht. En al wat langer sleept het probleem op de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Er staat nu nog 12 kilometer file tussen knopend Rijns-Weert en Leusden-Zuid. Na een ongeluk ligt daar olie op de weg. Het moet nog worden opgeruimd. De rechte rijstrook is dicht. Het gaat dus nog wel even duren... Dus vanuit Utrecht kunt u beter omrijden via Hilversum over de A27 en de A1. Een goedenavond. U hoort nog niet het tune van Avondspits. Maar we gaan wel starten met ons programma... schoolzwemmen moet verplicht worden. Wel nou. 081. En goedenavond. De zomer is pas net begonnen volgens Gerald Hiemstra nog geen hittegolf. Maar dit jaar werden er dus al meer dan duizend kinderen vermist op het strand. En dat is meer dan ooit tevoren. Gelukkig werden bijna alle, ouders, eh, werden alle kinderen door de ouders op tijd gevonden. Maar dat het heel goed mis kan gaan, bleek al uit cijfers van de Maastrichtse reddingsbrigade. Uit hun onderzoek bleek namelijk dat jaarlijks 50 kinderen overlijden door verdrinking en 170 kinderen tot 12 jaar bijna verdronken. De reddingsbrigade ziet zorgelijke ontwikkelingen zijn op het strand steeds vaker afgeleid. En jonge kinderen, met name die van allochtone afkomst, kunnen vaak niet of nauwelijks zwemmen. Zwemles is duur en niet iedereen kiest ervoor de kinderen op zwemles te doen. En daarom pleit ik ervoor om het schoolzwemmen weer verplicht te stellen. Nu nog een vrijblijvende keuze van de school, maar dat moet veranderen. Het scheelt levens. Schoolzwemmen moet weer verplicht worden. Wel nou. 800, 1121. En er zijn al lekker veel bellers, moet ik u, moet ik u zeggen. Dat, dat, is, dat is goed nieuws. Het is ook wel een serieus onderwerp. Schoolzwemmen moeten we verplicht stellen. De minister Schippers heeft gereageerd bij de collega's van BNR... En uh, zij zei dat uh, ze wist niet of, die, of je nou schoolzwemmen weer verplicht moet gaan, uh, gaan invoeren. Maar er zou volgens haar wel in elk geval meer sport op school moeten komen. Nou, daar zou het uh, de natte gym, zoals het ook wel genoemd wordt, het zwemmen wel bij horen. Wijnand Weerenburg twittert mij, Eertmans, uh, ik ben het met je eens en het is nog gezond ook. Joep Zwagemaker zegt, uh, avondspits, ja voor kinderen zonder diploma. Op eigen kosten, buiten schooltijden. Leini van Wijk zegt, goed idee Eertmans, maar daar red je geen kinderen van 2 tot 5 mee. Ouders moeten niet steeds met hun telefoon telefoon bezig zijn. En dat is ook echt een waarheid. Dat blijkt ook inderdaad uit onderzoek. Zometeen de reddingsbrigade over hoe ernstig is het met name op de stranden en het uh, vermist uh, raken van kinderen en het gevaar voor verdrinking. En wat kunnen we eraan doen? Uh, en daarvoor keren uh, Wim Ludeke hoort u zometeen van de PO-raad. Het zijn uh, zeg maar de, de club van de alle basisscholen in Nederland. Maar u kunt meedoen op 0800 1121 stel schoolzwemmen weer verplicht. De eerste beller is Jonne Tulp en komt uit Amsterdam. Goedenavond. Goedenavond. Ja. Um, ik ben helemaal voor dat uh, schoolzwemmen verplicht is. Maar ik wil er even heel nadrukkelijk op wijzen... dat een kind met diploma A absoluut niet in zee mag. Dat is waanzinnig gevaarlijk. Ja. Dat ze helemaal niet zwemmen. Ze worden gewoon meegetrokken door de golven. Maar heb je genoeg aan B, zelfs C misschien, misschien ook wel niet eens? Uh, nee, nee, nee, dat denk ik niet. Ik denk dat een kind... Mijn kleinkinderen hebben allemaal op hun zesde hun A, B en C gehaald. Ja. En ik vind toch niet dat je een kind met C... Want het is te klein. Een kind van zes ja. kan niet alleen in zee. Het gaat ook om het volume van de mensen. Precies. Mevrouw Tulp, dank dus... u zeer. Goed, goed, okay. goed. Dank u voor het inbellen. En uh, het punt wordt ook, laten we even voorleggen, zo meteen aan de reddingsbrigade. Want ik denk dat dat punt gedeeld wordt wat u meldt. Cor Kooijmans, uh, op lijn 2 uit Amsterdam. Goedenavond. Uh, goedenavond. Ja, ik, uh, ik ben absoluut voor het uh, school Ik heb uh, zelf, uh, ja... 40 jaar geleden of zo. Uh, het zelf uh, meegemaakt aan schoolzwemmen. En ik heb er ontzettend veel profijt van gehad. Ik ben ooit in de gracht gevallen in Amsterdam en ik kon mezelf redden. En ja, als je de schoolzwemmen niet gehad had, ja, dan was je verdronken waarschijnlijk. Of in ieder geval uh, was er iets ergs gebeurd. Ja. Nou, ik ben er ontzettend voor. En uh, ik heb mijn eigen dochter uh, op babyzwemmen gedaan. En uh, ja, daar heb ik ontzettend veel profijt. Je moet er gewoon. snel bij zijn, zeg je. Maar vind je ook dat scholen dat dat, dat weer verplicht zouden moeten uitvoeren? in ja, de Ja, absoluut. Absoluut. Hm. Dat is echt... Uh, dat dat moeten echt scholen gaan doen, want... Niet alleen de sport is uh, belangrijk, nee. maar ook uh, het gewoon uh, het gevaar voor, voor het leven. Cor, bedankt dat, inderdaad. Nou, heel, is, belangrijk. heel goed punt en uh, dank u voor het bellen. Je hebt er dus inderdaad iets aan voor de rest van je leven. Hostel, Zutboel, Diana zegt een kringgesprek minder... en onze kinderen hoeven niet meer te verdrinken. Dan stelt hij het heel boud, maar dat mag hier bij Avondspits. Barend Beer uh, zegt, ik ging één keer per maand vroeger naar het zwembad... en ik heb me snel, snel mijn diploma B gehaald. Schoolzwemmen is erg nuttig. Zijn er ook mensen die luisteren die ermee oneens zijn? School hebben verplicht stellen. Misschien zegt u het is juist een taak voor die ouders inderdaad. En daar moet de school zich niet mee bemoeien. U mag uw reactie laten weten op 0811 21 hier bij Avondspits. Um, ik dacht inderdaad dat Annemarie Hummels, die krijg ik nog niet te pakken, maar die is het ermee oneens. Laat ik eens vragen aan de scholenraad uh, Wim Ludeke. Hij is voorzitter van de PO-raad. Dat wil zeggen alle uh, schoolbesturen van basisscholen in Nederland. Goedenavond meneer Ludeke. Goedenavond, meneer Eremans. Ja, u, u, u, bent, uh, u bestuurt de basisscholen in Nederland, kun je zo zeggen. Uh, ooit werd het schoolzwemmen gedecentraliseerd naar de gemeenten uh, door het Rijk. Dus het is een taak van scholen, misschien wel in, in samenwerking met de gemeenten. Uh, vindt u het een goed idee om het weer uh, verplicht te stellen? Uh, ja, nee. Uh, overigens, ik ben geen voorzitter van de PO-raad, maar ik ben wel eens in het bestuur van de PO-raad. Ja, nee, dat klinkt wat cryptisch. Uh, wat ik nu bedoel is dat het volgt. Uh, nee, omdat als je dat uh, als een apart geheel ziet en we zeggen van uh, schoolzem wordt weer verplicht... dan krijg je een enorme toestand met uh, ja en, en wanneer begin je dan en hoe ga je het financieren... en, en uh, worden ook uh, kinderen van uit, uit gezinnen waar eigenlijk ook makkelijk die uh, zwemles uh, gegeven zou kunnen worden op een andere plek... Uh, gaan die wat lui achterover liggen... Dus in die zin vind ik, als je zegt puur en alleen de schoolzwemmen uh, verplicht, dan zeg ik nee. Ik ben er sterk voor, als, en zoiets zei eigenlijk de minister Schippers ook al, om het wat breder te zien in een, in een totaal sportbeleid. Ja. Uh, we hebben het, uh, de de vakkeleerkracht hebben we al verloren binnen het basisonderwijs, uh, gymnastiek. Aan de andere kant beginnen we nu te piepen van kinderen bewegen te weinig, ze worden te dik, uh, uh, ze komen niet meer in contact met sportclubs. Het zwemmen is er ook nog een keertje een onderdeel van, dus ik zou het heel graag zien in een verplichting in de zin van de vakleerkracht bijvoorbeeld weer terug in het, in het basisonderwijs... en dan de scholen, een taal de scholen overlaten... dat zij daar gedifferentieerd mee om kunnen gaan. en dus ja. kunnen zeggen van nou, deze groep kinderen... die hebben een heel nadrukkelijk SEM-les nodig... En die anderen die, die ja, gaan ja. voetballen, die gaan het uh, veel meer bewegen. De dus flexibele inzet, maar de gymleraar zegt u, als ik het zo mag samenvatten... die moet weer, in, weer op school komen. En die is uh, nu, absoluut, die omdat is weg. je dan, ja, die is weg, die is weg. Die hebben we ook weggebezuinigd. En uh, ja, terwijl we nu, uh, zeker met de Olympische Spelen nog in gedachten... Uh, maar op van kinderen moeten meer bewegen... Ja, ja het is waar. Dan, uh, dan is nou, het een, uh, zou dit een... Nou zegt, zijn? die minister zegt die dat letterlijk voor meer sport... en ze wil van twee naar drie uur gym... ik dacht per week dat dan bedoeld werd... Ja. Uh, dat is wat zij uh, zullen niet opleggen, maar dat wil ze eigenlijk wel, wel uh, bereiken. Is dat een, een voldoende ambitie? Nou ja, kijk, als je daar ook hetzelfde mee wilt, wilt nemen. Het is natuurlijk goed dat je dan drie beweegmomenten per jaar hebt of per week hebt. Dat zou op zich al een hele goede manier zijn. Waar het denk ik ons om gaat, ook als PO-raad, is dat het ook wel verantwoorde manieren van bewegen worden. Als dat betekent dat je dan in plaats van, van twee keer, drie keer gaat trefballen, dan schiet er ook niet zo gek veel meer op. Dus het is echt ook een beetje een pleidooi om daar gespecialiseerde krachten, dus zijn met vakleerkracht lichamelijke opvoeding... Ja. binnen het primair onderwijs... Maar goed, het moet wel betaald worden. Oh, absoluut. Maar goed, het is maken van keuzes. Hè? Ik bedoel, Zeker. we willen van alles... En uh, dat geldt zowel voor uh, de cognitieve prestaties... waar uh, de minister van Onderwijs natuurlijk een uh, hoog in vaandel heeft staan. Aan de andere kant willen we ook dat we uh, sportieve kinderen krijgen... dat, dat de obesitas teruggedrongen wordt. Dat betekent dat het het maken van keuzes is. Ja. Dus het is niet alleen maar het cognitieve... Maar u zegt wel investeren. terecht, meneer, meneer U zegt terecht Het is een combinatie van keuzes eigenlijk. Want het is en tegen overgewicht en tegen... Uh, het is ook voor, voor de gezonde ontwikkeling van kinderen... voor hun alertheid. Het is, het is goed voor het, uh, voor het uh, gevaar van, van verdrinken. Dus eigenlijk, om uh, dat tegen te gaan... Heb je een aantal punten tegelijk te pakken, zegt u. Uh, als je Absoluut. Ne, als je de sport invoert. Nou, zeer bedankt, meneer Ludeke, voorzitter. Ik zeg nog een keer: nee, ik moet zeggen bestuurslid van de PO-raad. U staat hier al aangeschreven als voorzitter. Misschien is dat ook een ambitie. Nou, niet direct. Oh, dat niet. Nou, dan hou het op bestuurslid. Zeer bedankt, meneer Wim Ludeke. voor uw bijdrage. Hartstikke goed. En we hebben, gaan met u verder praten, luisteraars. En dat doen we onder de stelling dat het schoolzwemmen weer verplicht moet zijn. Uh, dat moet het zijn. Uh, dat vond de minister uh, in feite ook. Alleen ze wil het niet opleggen. Wat vindt u? Is het een taak voor de ouders, het schoolzwemmen? Of moet het uh, juist uh, iets zijn, uh, zijn voor, voor de school zelf? Ik bedoel, is het een taak voor de ouders om zwemles te gaan, uh, gaan doen? Of zegt u dat moet op school plaatsvinden? Ludie Passerel zegt, uh, één snikje en er komt een therapeut opdagen. Maar zwemles en sport mag niet meer, want het is te duur. Blafman zegt, vreselijk eens. En ook aandacht voor ononderbelicht spelgevaar. Wie het langst onder water Blijft. Ook aantal verdrinkingen per jaar. Ik zie het mijn eigen dochtertje doen, inderdaad. Dat is ook iets van, van die leeftijd. Kees van Loon zegt: Eerdmans, bewegingsonderwijs waarbij zwemmen als onderdeel in Nederland, waterland niet kan ontbreken in de schoolprogramma's. Ja, we leven in een van de meest waterrijke landen, misschien we wel ter wereld. Daar mag je toch wel iets tegenover eh, verwachten voor onze jongste eh, kinderen. Annemarie, Annemarie Hummels is het er niet mee eens. Komt uit Bunnik. Goedenavond, Annemarie. Goedenavond. Ja, ik uh, herinner mij mijn eigen schoolzwemmen heel lang geleden. Ik ben 2 mm -hmm. plus. Dat was geen plezier. Maar uh, ik zie het voor me, zo'n klas met dertig uh, springen in het veld. Dan heb je een heleboel uh, begeleiding nodig van ouders... om op dat bepaalde uurtje dat je naar het gemeentelijk zwembad gaat... als dat dan niet gesloten is. Uh, en dan uh, ben je, ben je de helft van de tijd ben je bezig met aan- en uitkleden en afdrogen. Etcetera, etcetera. Ik zie er veel meer in dat scholen uh, jaarlijks een aanbod doen aan ouders... om na school of voor school... Ik heb het zelf gedaan voordat mijn uh, jongste dochter... ...naar school ging, ja. dan uh, gingen we... ...s morgens vroeg uh, tien kilometer verderop... ...naar een zwembadje... ...en dan zagen we onze bibberende kinderen aan de rand staan... ...nog slaapdronken, maar ze kregen wel die zwemles... ...en ja. daarna gingen ze naar school... Maar, ...en dat ging een één ruk ja. door... Maar, ...en dat moet je er als ouder maar even voor over hebben. Maar niet kunt, iedereen kan het betalen, ik kom daar toch even voor op... ...dat er zijn mensen... En aanbieden gesubsidieerd, want het is een dure grap. Het, het is staat zeker. Op je kunt het per school aanbieden... En en gesubsidieerd maken. Je kunt er je ja. daarvoor inzetten, Je kunt uh, een actie organiseren. Het is een kwestie van. Maar wat mevrouw Hemels, ja, maar veel ouders zien, zien het ook niet als echt een prioriteit. Hè, van mijn kind moet zwemles krijgen. Het dat het... dus om, ik, tis, ik vond het een prioriteit en ik had het ja, een over. Ja, zeker. Maar sommige soms 7 even op, op stap. daar ben ik uh, blij dat, mee. Maar uh, moet je maar kunnen. Je zeker. moet dan ook of vervoer beschikken, want je kunt het per school aanbieden, en met ouders over praten vindt men het belangrijk, dan gaat men zich ervoor inzetten, ja, zoals ja. men ook naar muziekles gaat, zoals men ook naar uh, dansen gaat, of wat dan ook zo kan dus, het ook, je, je, ja. moet het, je moet het aanbieden, en je moet de noodzaken voor aantonen, en dan gaat men eraan, mevrouw Hamels. Duidelijk verhaal, dank, dank u, dank u zeer voor de inbellen. Bellen. 0800 stel schoolzwemmen weer verplicht. Meer dan duizend kinderen raakten al dit jaar vermist op de stranden van Nederland. Zometeen de reddingsbrigade over het gevaar van, van, van, dat, van, dat, van, van, van het vermissen van kinderen... maar ook het gevaar van verdrinking van jonge kinderen. En dat kan natuurlijk ook bij u thuis gebeuren. Dat kan al in een heel klein laagje water zijn met jonge kinderen. Dus daar valt wel behoorlijk alertheid voor, daar valt veel voor te zeggen. André Freiters doet mee uit Zilvolde. Goedenavond. Nou, André. in feite. ja. Hallo. Joost, ik ben het volledig met je eens. Alleen ik wil één maar erbij zetten. En ik merkte net al dat je het daar niet helemaal mee eens zou zijn. Ik vind daar moet wel een financiële bijdrage van de ouders tegenover staan. De kinderen hebben tegenwoordig een mobieltje. Ze mogen op kickboxen, weet ik het allemaal. Ze ja. dus zwemmen prima met de school, maar wel mee betalen eraan. Niet op kosten van de samenleving. Er gebeuren al veel te veel dingen op kosten van de samenleving. Noem ik maar stoppen. Ben het daar wel mee eens hoor? Maar ik zou het wel... okay, jawel, jawel, André. Maar alleen ik zou het wel in schoolverband organiseren. Ja, in schoolverband verplicht organiseren, verplichten schoolzwemmen allemaal. Wat met alle ja. maakt niet uit bij vandaag En ik komt, denk dat ouders prima kunnen meehelpen. Ik ik ga als ouder ja. ook van alles meedoen met herfstpuzzelen en weet ik wat. Dus dat zou op ja. een, prima door de week uh, uur zou dat moeten kunnen ja. dat je ouders daarvoor Fantastisch. vindt. Fantastisch, daar is best tijd voor. Daar is, daar is tijd en gelegenheid stok voor. Maar nogmaals, de ouders moeten er zelf wel van doordrongen zijn tot het ook voor hun belang is en dan moeten ze ook al meebetalen. Ja. Men, men moet eens een keer veel meer leren op het portemonnee te trekken voor hun kinderen. André, voor het belang van de kinderen. Goed, goed punt. Dank je voor het bellen. Naar avondspits van WNL, u hoort ons praten over de schoolzwemmen, moet verplicht worden. 0800 1121, er wordt veel gebeld. Dat is een goed teken. Er wordt ook goed getwitterd. Mark Westerdorp komt binnen en die zegt eerbans eens ook als je niet naar het strand gaat, maar in de vijver valt heb je al aan schoolzwemles en daarnaast is beweging oké. Okay. Mooi samengevat. Christian Langeberg zegt: en natuurlijk en ook naar het museum met de klas. En hij doet het onder de hashtag schoolzwem en avond spits. Uh, Annemarie Kamp twittert uh, die retweet -case, Die zegt gebeurt niet heel vaak, maar ik ben het 100% eens met Eerdmans. En het redt levens en kinderen moeten meer bewegen. Nou, u mag het retweeten, want we doen het ook voor onze kinderen. Aan de lijn nu Raymond van Maurik. Hij is directeur van de Landelijke Reddingsbrigade. Goedenavond, Raymond van Maurik. Goedenavond. Dag Raymond. Uh, ja. Het, ja, het strand is nogal gevaarlijk. Dat blijkt ook uit cijfers van, uh, van, van jullie. Uh, duizend kinderen, meer dan duizend kinderen, nu al vermist in dit jaar. Terwijl we nog niet echt heel veel stranddagen gehad hebben. Nou ja, dat is meteen een van de oorzaken, denken wij, naast een aantal andere zaken. Overigens, het strand blijft ook nog gelukkig gewoon vooral heel erg leuk. Wij zijn ja. er zelf ook liefhebbers van. Alleen, je kan het ook leuk houden door gewoon een aantal maatregelen te nemen. Maar juist doordat het in een korte tijd een aantal keren heel erg mooi is geweest... en voor het overige wat minder, zie je dat mensen massaal naar het strand trekken... Ja, en in die grote drukte, als je niet heel erg goed op je kind let... dan, dan is die een oogwenk uit zicht verdwenen. Ja. En dan waarschuw je voor dat ouders steeds vaker zijn... Afgeleid en er werd ook al over getwitterd door telefoontjes, mobieltjes, uh, van alles en nog wat. De rosé moet opengetrokken worden. Uh, is dat een, een trend? Ja, dat is absoluut een trend. Natuurlijk had je vroeger ook het tijdschrift, en de krant en het boekje. Uh, wij zeggen ook niet dat je iets uh, niet mag. Uh, we willen graag mensen helpen genieten van het water. Maar daar hoort ook bij dat we, er, dat we ze er wel op wijzen... dat als je al uh, iPads, iPods, uh, iPhones en alles meeneemt... dat je er tenminste voor moet zorgen dat een van de twee ouders of be begeleiders... Uh, ten alle tijd op het kind let. Uh, want anders heb je voordat je het weet uh, een probleem. Ja, dat zijn dramatische uh, uh, situaties lijkt me. Ik ben gelukkig, mag ik zeggen, nooit mijn kind op het strand verloren. Maar als je hem echt kwijt bent, dan kan dat wel eens uh, grote paniek zijn, toch? Nou ja, we maken eigenlijk alle varianten mee. Voor ouders die in paniek raken, het is ook lang niet altijd uh, slechte wil. Maar gewoon inderdaad uh, niet bewust zijn van de ja. risico's. Hè? Vroeger legde hij je boekje weg en dan was dat boekje ook stil. Maar een telefoon die blijft piepen, een iPad blijft uh, bliepen. Uh, en dan ben je geneigd het toch weer even op te pakken, ja. even te kijken naar het berichtje. En dan is het ineens weg. Ja. Uh, soms hebben kinderen nog niet eens door dat ze verdwaald zijn. Die, die, die, die, die hebben dus natuurlijk één groot speeltuin, dat strand. Ja, maar we maken ook kinderen mee die hun ouders uh, ja, uit zicht zijn geraakt. Ik zeg altijd dat de kinderen de ouders uit zicht raken. Want het is hun verantwoordelijkheid. Ja. Uh, maar dat is heel vervelend. En we Absoluut. maken helaas zelfs situaties mee dat ouders gewoon denken... we gaan even eten, even winkelen en we zien de kinderen zo. Dat weer. geloof je niet. En dat we soms urenlang kinderen moeten opvangen. En dat ja, hakt natuurlijk ook enorm in onze capaciteit. Maar over verdrinken, we hebben het over duizend meer dan duizend kinderen vermist. Hoeveel, daar is volgens mij echt, hopelijk maar een schijn, schijntje daarvan is, is verdronken, hoop ik. Uh. Nou, ik heb nog beter nieuws. Tot nu toe hebben ze alle 1025 uh, die we nu geregistreerd hebben staan... ongedeerd uh, kunnen herenigen met de ouders. Uh, maar verdrinking is één risico. Maar je hebt natuurlijk allerlei zwerfafval, en glas, en blikjes. Uh, ja. uh, en, en, uh, en om over ergere dingen maar te zwijgen. Ja. Uh, he, maar uh, het is natuurlijk wel het is eigenlijk een heel triest aantal. Is, we hebben dan nog nooit zoveel nee. in één seizoen gehad. Meer dan 100 kinderen per week. Als je het op je laat inwerken, is dat, uh, vind ik dat heel erg zorgwekkend. Ja, dan is het niet even uit zicht, maar dan moeten jullie dus ingrijpen blijkbaar. En dan, dan ja. zijn we nou, een stapje verder. dat zijn de geregistreerde gevallen en er zijn natuurlijk dagen dat het zo druk is... en dat we kinderen ook snel binnen, binnen één of vijf minuten weer gewoon uh, zien. Ja. Uh, gelukkig zit in het grootste deel van de gevallen de kinderen vlak in de buurt ergens te spelen. Uh, maar goed, er zijn ook kinderen ook. die echt aan de wandel gaan. We ja. hebben gevallen van kinderen die acht kilometer verderop aangetroffen Alle zijn. Alle mensen, zeg. Uh, dus uh, het is absoluut zaak dat je gewoon je kind ja. niet kwijt Raymond, gaat. Raymond, en... redden kinderen het met een A-diploma in de Noordzee? Werd al gezegd van niet. Maar dat... uh, nou, misschien dat, dat Pieter van de Hogeband en Maarten van der Weijden dat voor elkaar kregen met hun talent. Uh, uh, maar uh, in een zwembad zwemmen is iets totaal anders dan in de zee. Uh, je hebt daar golven, je hebt stroming, je hebt wind, je hebt een rare bodem. Uh, je hebt niet de kant vlak in het zicht. Het, het water is uh, natuurlijk troebel. En uh, wij merken dat kinderen steeds slechter kunnen zwemmen. Soms ook helemaal niet. Soms zelfs hele gezinnen die niet kunnen zwemmen. Hmm. Omdat ze dat van oudsher nooit meegekregen hebben of omdat ze nieuw in Nederland zijn. Hmm. Uh, en die mogelijkheden uh, nog niet zien of ze zich bewust zijn nee. van de risico's. Uh, en uh, ja, er wordt inderdaad heel vaak gezegd, ja maar mijn kind heeft toch een diploma... En maar met één diploma, wat ze soms een paar jaar geleden gehaald hebben... en daarna zelden meer zwemmen, dan lukt het ook heb je ook geen nee. zwemconditie. Dan hey, lukt dat dus niet. Remmel, jullie zijn uitdrukkelijk ook voorstander... van het invoeren van, van het verplichte schoolzwemmen, heb ik begrepen. Ja, dat klopt. Uh, wij vinden, zoals ook veel mensen reageren, ook dat uh, veiligheid voor je kind is, is een primaire verantwoordelijkheid van de ouders. Hè. Zowel erop letten als eigenlijk ook zorgen dat een kind kan zwemmen. Alleen wij kunnen het in Nederland veel efficiënter veel effectiever organiseren. Mm -hmm. uh, en als je dat via de school doet, dan is dat uh, in groepsverband goed te doen. Uh, ik realiseer, wij realiseren ons heel erg welke problemen dat ook voor de scholen uh, mm -hmm. met zich meebrengt. Alleen dat is, heel, dat is niet Mijn verantwoordelijkheid. Maar... Dus ik kan daar iets makkelijker over praten. Ja, maar goed, maar het in in punt, in ieder geval maakt een duidelijk in ieder geval, punt. Ja, het is van in ieder geval voor iedereen bereikbaar. En uh, je, het liefst ook een paar jaar, hè, want wat nu ook nog wel eens gebeurt... So op sommige scholen heb je dan een half jaar of één jaar les en dan niet meer. En dan denken nee. de mensen ook van, ik heb een diploma, dus ik kan zwemmen. Ja. Nee, maar dat is niet het geval. Raymond, we moeten even door, want we zijn, uh, we zijn nog met een hoop bellers die ons bellen. Ik vind het hartstikke goed dat jullie pleidooi ook helder is. De reddingsbrigade zegt ook, ga uh, schoolzwemmen weer verplicht stellen... want het helpt en het redt kinderen. Uh, veel gebeld, dankjewel. Raymond uh, van Maurik, directeur van de reddingsbrigade. Judith Augustijn uit Capelle, met een K. Ja, in Zeeland, ja. Waterrijke provincie. Dus Jazeker. ik vind ook absoluut dat uh, kinderen moeten leren zwemmen. Maar ik ben dus vanochtend voor het eerst uh, met mijn zoon meegeweest naar school zwem. Een lange rij kinderen, 34 stuks, door het verkeer uh, naar het zwembad in onze gemeente. En het is, uh, dat is alleen al een levensgevaarlijke situatie. Met ja. enkele moeders als begeleiding erbij die dan uh, in een lijst worden ingedeeld. En uh, ja, die moeten ook maar beschikbaar zijn. Ik ben graag beschikbaar, maar mm. uh, er komt nogal wat bij kijken. En uh, de meneer die net aan het woord was, ik, ben, ik kon zijn naam niet verstaan... maar in ieder geval, hij zegt, ja, het valt niet onder mijn verantwoordelijkheid om dat goed te organiseren. Ja. Um, hij is van de Efficiënte zwemles uh, uh, via school, uh, de, met efficiënte zwemtijd met zo'n grote groep, dat, dat, uh, dat vereist nogal wat organisatie. Die moet je hè? eigenlijk eerst een keersles het... geven voordat ze gaan zwemmen, bedoel nou, je? Nou ja, ja dus je, je moet er komen, je moet, uh, al die kinderen moeten uitgekleed worden. Het is vaak uh, grote hey, groepen. Nee, dat werd al dus gezegd. Allemaal, ja. ja, hoe... hoe, hoe maar Judith, je bent het er wel mee eens, Judith. Je zegt wel, het moet wel het gebeuren. Wel maar hoe ga je het organiseren? Het ja. nou, hoe ga je het organiseren? Oké. Okay. Ja. Een goed, belangrijk. Even een, een vraag erbij. Dankjewel, Judith, voor bellen. 0800 1121 verplicht uh, schoolzwemmen. Uh, meneer Vos uit Haarlem. Jawel, uh, meneer je hebt ons hier met uh, Vos herhalen. Ja. Ik vind dat schoolzwemmen hoeft niet in het schoolpakket te zitten. Dat nee. kunnen ze wel wat anders leren. Natuurlijk. Handarbeid of zoiets. Als je aan kinderen begint, dan zou je ze zo bij moeten brengen. Ook met fietsen en in het verkeer... En je zal dan ook s'avonds naar het zwemmen moeten gaan. Of zaterdags ochtends met de kinderen. Zo, sommige ouders gaan naar het voetballen. Nou, oké. Okay. Meneer Vos, bedankt, we gaan even snel bellen zonder er zoveel zijn. Meneer Frank Schrijen uit Boksmeer, reageer maar. Helemaal eens. Uh, alleen, voor, uh, dan alleen voor de kinderen die geen diploma hebben. De kinderen die wel een zwemdiploma hebben, die moet je dan gelijk op uh, EHBO-les sturen. Want het oh. wordt hier in Nederland totaal vergeten. Want? Daar waar het in Duitsland en Engeland verplicht is, in EHBO, ja, kijk, je kan natuurlijk al op zwemles gaan, maar als er eentje verdrinkt of half, dan staat de rest wel te kijken. Dat wij met ze als dus ouders, Dat moet je aan elkaar goed. koppelen, snap je? Ook een goed punt. Ik bedoel, daar, daar ben ik zelf ook, ik vind ook dat, je, dat iedereen eigenlijk EHBO zou moeten... moeten ja, dat, moet, je... dat, dat, wordt hier, dat wordt hier totaal vergeten, dat is schandalig eigenlijk. Maar je moet Hoort dat, erbij. Dit, dit, dit, die twee aan elkaar koppelen, dacht ik. Goed punt Frank, bedankt, bedankt voor het bellen. Oké, okay. <laughs> hoi hoi, en uh, geniet ook van het mooie weer. Uh, Henk Dijkman uit Hengelo, goedenavond. Goedenavond, Henk, Henk Dijkman. Vertel. Uh, ik vind degelijk uh, dat het zwemmen verplicht moet zijn, maar de ouders zijn verantwoordelijk voor uh, de opvoeding van de kinderen. <tus> en ik zou zeggen, als een kind van zeven jaar niet kan zwemmen, uh, kort dat op de kinderbijslag. Daarmee kan een schoolzwemmen gefinancierd worden. Kijk, hier komt een heel praktische maatregel uit, uit de hoed. Uh, dus dat zou inderdaad een, dwing, een, dwingen, een dwangmiddel kunnen zijn voor zeg maar, niet al te geïnteresseerde ouders of onwetende ouders? Uh, dat, dat zou het kunnen zijn, maar de goed dat ze het ook met andere dingen voor je ja, ja. uh, ja. gebruiken. Uh, kortste op de kinderbijslag. Ik vind het opvoeden van kinderen hoort zwemmen bij. Mm -hmm. En dat is een taak voor de ouders. En dat kunnen we niet afscheiden van op de overheid of op de school nee. of wat dan ook ouders hebben we een eigen verantwoordelijkheid. Dat is een helder punt en het betalen de... Ik vind het een goed drukmiddel, Ik denk niet dat je het ermee kan financieren, maar het punt is gemaakt. Martin van der Berg vindt het oneens, het is te duur, kost te veel tijd. Uh, in lestijd, het zwemmen in het zwembad is anders dan in zee en het lost het probleem tot vier jaar niet op. Zo eventjes vier dingen waarom die het er niet mee eens. Pieter Wijnmeijer zegt vanzelfsprekend eens, verkeersveiligheid is toch ook een issue op school, waarom het zwemmen niet? Draak Mug zegt zwemles is leuk, zwemervaringen zijn veel belangrijker en blijf er gewoon bij als je kindje het water gaat opzoeken, zegt die Radio 1 Medestand Paf zegt Eerdmans, waarom brengen we zogenaamd hyperactieve kindjes... met busjes 30 kilometer weg elke dag leren ze zwemmen. U kunt meer Twitter's bekijken op uh, hashtag WNL, hashtag Eerdmans... of hashtag Avondspits. Het ging over het schoolzwemmen. We zijn er doorheen. Zometeen Jelly Brouwer met het programma Kunststof. Daarin Karin Stroobos, zij is mezzo sopran En nu over een half uurtje alweer WNL half acht live. Het tv-programma met Merel Westrik op uh, Nederland 3. Kandidaat Kamerlid Meili Vos, nummer 20 van de PvdA... zit daar advocaat Mark Teulings en Frans Bauer...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 De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie. Je houdt van je huisdier, dus kies je BeAVAR topkwaliteit. Zoals Dog en ViproCat tegen vlooien en teken. Met ViproNil, het best verkochte antiflooiemiddel. BeAVAR! De mensen die van dieren houden, BeAVAR.